Van 6 uur. René van Brakel met het NOS-journaal. Minister De Jager variant. ChristenUnie-leider Slop kondigde gisteren aan dat hij onderzoek laat doen naar zo'n opdeling. Slop is bang dat het doorgaan op de huidige manier niet werkt. Minister De Jager vindt dat het partijenvrij staat iets te onderzoeken. Maar volgens hem wijzen al heel veel onderzoek uit dat splitsing voor Nederland heel kostbaar is. Het zou niet goed zijn voor de werkgelegenheid en ook wordt export naar de zuidelijke landen dan veel duurder.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 Het CDA vindt dat de ontwikkelingssamenwerking moet worden vernieuwd en dat er moet worden samengewerkt met bedrijven, particuliere donoren en maatschappelijke organisaties.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 Excuusbrief van Obama blijkt de kou nu uit de lucht. Het weer vanavond en vannacht, halverwege droog met opklaringen, morgen bewolkt, maar ook periode met zon. Alleen in het noordoosten een kleine kans op een bui. Het wordt 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. De dagen erna zo nu en dan een bui en temperaturen rond de 15 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Vooral op de wegen rond Rotterdam is het een drukke avondspits. Er staan files op de A4 van, Vlaardingen naar Hoog, van Hoogvliet naar Vlaardingen... ...van Knoop het Ketelplein 7 kilometer. Op de Ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5. Op de A13 daarna richting Rotterdam tussen Knoop Ippenburg en Knoop het 13 kilometer. De A15 Europoort richting Rotterdam tussen Rozenburg en Knoop Vaanplein 23 kilometer. De A15 van Rotterdam naar Europoort van Hoogvliet 6. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop Ridderkerk en naar Knoop 8... Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, voor Schiedam 4 kilometer, voor knopert de 6. Op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, is een ongeluk gebeurd. Voor de Heine-Noordtunnel, 4 kilometer file, Twee rijstroken zijn daar dicht. Tot zover de verkeersinfo. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu het weekend in. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need make-up to cover up. The way that you flip your hair gets me overwhelmed The when you smile at the ground, it ain't hard to tell is beautiful Het is fout Dat is jouw mening, over dit pad. Ja, dat ik vind het fout. Dat jij fout. vindt het leuk, hè? Ik vind, hem wel, ik vind hem wel goed. Ja, het is een beetje een vrolijk nummertje. Heerlijk. Um, maar goed. Um, wat gebeurde er dan net? Want ik was even naar de wc. Voor het nieuws. Oh ja, nee. Uh, voor de boer Heeft hij het nou weer gedaan? Ja, weer oh. op het moment dat jij naar de wc was. Ongelofelijk, hè? Ja, hij timed het. Ja, hij timed het. Hij weet gewoon. Hij, hij heeft gewoon de camera op ja. de wc hangen. Oh, godverdomme. Frank. <laughs> Nee, maar vertel wat had hij te vertellen Hij had iets, nou die gozer die was weer helemaal de weg kwijt joh Want? Hij dacht dat clubs op het EK gingen spelen <laughs> en ver, verwisselde spelers en zo. Ja Ja, praat ook heel onduidelijk Hij zei niet natuurlijk Oh, nou dat is wel mooi. Dat zei hij uh, heel weinig. Dat is heel mooi Ja Ik zei het weer, net weer wel natuurlijk Ja natuurlijk, nu zeg je het weer <laughs> Maar goed, um, ja, maar had hij nog meer dingen? Nee, niet echt veel te melden ja, ik, ik, ik hoorde nog wel een beetje op het Ik hoorde wel iemand praten, dat was het dus. Maar dat was Frank, dus? Ja, dat was Frank. Ik hoorde wel iets opgevangen dat Suleiman naar Duitsland gaat of zo? Ja, nee, die goos die was helemaal uh, okay. weggekwakt Waarom belde hij eigenlijk? Ja, hij was boos, hij was boos over dat uh, Bas Dots naar uh, Duitsland ging voetballen. <laughs> okay. In Duitsland ging voetballen. <laughs> Omdat? Omdat hij vroeg in een Ajax-pyjama sliep. Bas oh, Dots. en dan mag je natuurlijk niet meer naar Duitsland. Nee, nee dat, dat moet je niet doen. Dat is logisch. Nee, dan moet je naar Ajax. Ja, dan moet ik gewoon naar Ajax natuurlijk. Hij oh, zei, zei, ja, maar ja, Ajax, ja. Ajax, zoiets zei je. Wat was er? Nee, ik dacht, misschien staat de telefoon nog open, is hij nog aan de lijn. Maar jij was het. Ja, inderdaad, ik was het. Um, we gaan eventjes luisteren naar een uh, geweldige hit, natuurlijk, van 3G Roofing. Ja, hij heeft niet? ook een EK-hit. Iedereen heeft een EK-hit. Nou, hij heeft een EK-nummer. Nou, ja, oké, okay, maar je noemt het een hit. Dit noem ik geen hit. Nee, oké, okay, maar jij heeft een EK-nummer. Hij heeft ook maar. maar voor hem is dit een hit. Hij heeft ook maar 8245 hits op YouTube, dus dat is wel mooi. Meer moet je hem ook niet geven. De spanning stijgt ten top, onze spits is doorgebroken. Driesje. die heeft ook een singletje opgenomen. Het is <tie> Jammer nou, wat jammer nou, wat jammer nou. Heel jammer De duifmeneer heeft ook een koffie. Echt heeft hij ook, ja nou, Oekraïne. Toch? Ja. <tie> Even luisteren. Jongens, één stappen, we gaan die beker halen. In Oekraïne, weet je oh Oekraïne! Oekraïne. Oekraïne. Hoe gaan we winnen? Hoe gaan we scoren? Hoe pakken wij die kut bij wee wee dat wee wee wee wee wee wee wee die zou o, hij moeten doen. Nou, nu zijn alle B-artiesten wel de revue gepasseerd, toch? Hoe dan? Grapje, grapje, grapje. Um, ja, alle B-artiesten inderdaad wel. Um, ja, we kunnen nu naar Bluff gaan luisteren natuurlijk met uh, Later als ik groter ben. Dat is ook zo'n uh, kinderachtige tekst, eigenlijk. Later als ik groter ben. Wat hoor je woorden als je later groter bent, Toby? Um, als ik later groter ben... Dat doen wij niet te weten. We gaan luisteren naar <lacht> Later als ik groter ben. <lacht>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 Als ik groter ben, hoor je van Bluff, natuurlijk, hier op Radio je Natuurlijk, natuurlijk hoorden we die, hè. Oh. Oh. Ja, wat wil je nou vertellen? Ik wil helemaal niks vertellen. Het <laughs> maakt niet uit wat ik vertel. Jij, jij zet mijn microfoon toch uit als ik iets wil vertellen. <laughs> ah. Als er eindelijk een beetje niveau in deze show komt, dan zet jij de microfoon uit. Nee, helemaal niet. Zullen we nog uh, even een uh, ik heb er nog eentje van Johan Derksen. En, uh, hoe heet die andere man ook weer? Ik ga snel naam even veel Wilfred Gené. Zeg Johan altijd, Wilfredsje, nee. Dat soort dingen, zeg Johan uit. Ja. Weet je wel? En uh, Chelsea? Chelsea. Chelsea. Natuurlijk is Chelsea ook een heel goed team. Inderdaad. Hé. Yeah. Mm -hmm. En volgens Frank de boer speelt zou ik mee, hè? Op Chelsea, K ja. Ja, natuurlijk. <laughs> en uh, Ajax, Ajax had Platini gebeld worden. is dus vertelde je me net, hè? Buiten de uitzendingen, buiten het muziek muziekom. Dat hij Platini had gebeld, zei hij. Uh, en die zei je uh, lulp man, zei hij toen. Ze zei ze, ze Frank tegen Platini, je lulp man. En toen zei. Uh, Platini, ik lul niet. En toen zei Frank weer je lulp man. Maar dat, is, dat doe je toch niet tegen de bondsvoorzitter van de UEFA? Nee. Maar, wat, wat is er met die man aan de hand geweest? Ik heb geen idee. Weet jij het echt niet? Nee. Ja, ik ook niet. Ik had het wel moeten weten, natuurlijk, hè? Ja, want jij, ja. Had, moet je, je, moet, je moet er scherp in worden, je moet dat beter gaan vragen. Snap je dat? Je moet wat, wat, wat dichter op het vuur gaan zitten, Toby. Oké. Okay. Gewoon iets meer van dat je denkt van, hé, hey, ik zit er nu al heel erg op. Misschien moet jij dan ook even iets sneller dat nummertje zoeken, wat wij, <laughs> uh, wat wij zo meteen willen laten horen. Ik ben heel rustig aan het zoeken, ik ben in gesprek met jou. Ja. Ho hoe heet de cd ook alweer? Diepgaand gesprek. Hoe heet de cd ook alweer? Het nummer wat jij wil laten horen, dat heet volgens mij Bert van Oranje. Oh ja, Bert van Oranje. Ja. Dat is een goed nummer hè. Dat is, nou, dat is echt waar. Johan, zijn gouden, gouden strotje trekt. Ja. En dan komt me er toch een geluid uit, joh. Echt van kopstem naar bosstem. Eh, een hoge c pakt, die hij pakt, een lage D met de modulatie. Een Edlipje, een Edlipje. Het remt, best wel goed. Hoor maar. Normaal gesproken ben ik nou niet zo onder de indruk van bestuurders, bobo's, over oh, het paard getilde pseudo-verletten en, en bla bla. Gaan we mee zingen? De trainers. Bobo's en bestuurders die min of meer geslaagd in het bedrijfsleven denken, in het voetbalwereldje de zaken ook wel even naar hun worstige vleeshandjes mee te kunnen zetten. Hoog van de toren blazende misbaksels zijn het, die in werkelijkheid thuis nog geen stoel mogen verzetten zonder toestemming van moeder de vrouw. En ik kan het weten, want ik heb thuis ook zo'n stoel. Wel blijven luisteren, Wilfred, want dit is leerzaam. Maar als jij denkt het beter te weten, ga vooral je eigen wijze gang. En anders, opletten nu. Want van die bobo's en luchtbakkende trainers, daar ben ik dus niet zo van onder de indruk. Er is er maar eentje die het doet. En dat is Bertje. Bert van Marwijk. Want Bert van Marwijk heeft altijd gelijk. Bert. Bert. I'm so Normaal gesproken ben ik nou niet zo onder de indruk van die jonge voetballers die als ze één keertje een goede voorzet hebben gegeven of een bal naar een medespeler hebben gespeeld menen meteen een aanmerking te moeten komen voor een miljoenencontract en die zelf niet meer aanspreekbaar zijn en fans niet meer zien staan. Ze laten zich omringen door enge zaakwaarnemers met geverfd haar en enge bakken. Ja, jij lijkt erop, Wilfred. En ik kan het weten, want ik ben zelf ook betaald voetballer geweest. Bij grote clubs als Veendam en Haarlem. Maar van één voetballer was ik nou wel onder de druk. Als 16-jarig jochie draaide hij in zijn eentje het hele elftal van Tottenham Hotspur. Helemaal dom. Dat was het bekuimt. Die zat vol, dat rijmt en het klopt. Bert van Marwijk was een held, als jochie op het voetbalveld. Eén keer speelde hij in oranje en verloor met 3-0. Maar dat is eigenlijk slap gelul. Als hij geen knieblessure had gekregen, was hij nog veel groter geworden dan nu. Bij Go Ahead, AZ en MVV. Daar speelde hij ja. zich meteen menen te moeten kunnen opwerpen als voetbalanalist. Er is eigenlijk maar één voetbalanalist waar ik nou wel van onder de indruk ben en die me elke keer weer enorm verbaast met scherpe analyses dat zelfs een paard daar de hik van krijgt. En ik kan het weten, want die analist. Dat ben ik en die ene trainer waar ik nou wel van vind dat hij het niet doet zoals het nou niet moet, maar precies dat doet wat hij moet doen. Ja, van die ene trainer ben ik nou wel onder de indruk. Daar kan ik zelfs zo nu en dan nog wat van leren en ik kan het weten. Want ik heb verder nog nooit iets geleerd van wie dan ook. Jarenlang eerst de amateurs getraind en daarna de Europa Cup gewonnen met Feyenoord. Onder hem heeft Oranje meer gewonnen dan onder welke trainer ook. En altijd gedwongen gebleven. Een beetje brani als voetballer met lang haar en een mooie sportwagen. Maar toch gewoon gebleven. En Wilfred, zijn haar nooit geverfd. Ja Wilfred, mijn fanclub voor hem blijft altijd bestaan. Want met Bert eindigt Oranje bovenaan. Wat een slecht rijtje is dit trouwens. Daar ben ik nou weer niet van indruk. Bert Bert, de voetbalcoach zon zon zonder vran Een man aan. En Bert van en vrouw Bert van Oranje Bert van Bert Bert Bert. Bert. Bert. Oranje. Bert Oranje Ja dat kan ja, je dat kan. Ja dat kan je ja, Dit is onze vrouw Bert van Oranje Bert. Bert Bert Bert Bert Dit is onze ode aan. Bert. Oh, wat word ik hier vrolijk, van Oh, sorry, wauw, ik ben weer wakker. Wordt, wat was oh, er. Wow. Oh, is hij afgelopen? Wauw, gelukkig. Echt. Geweldig, oh, echt, jeetje Ik ben echt helemaal. Ik vind hem echt. Dit is nog één mooie nummer hè, op, de, op deze CD: dat is deze van Edwin Avery, onze rijdo-collega. Ja, Samen met Wilfred en Johan om de tweede stem de Doordemier op Radio 7 en Tobi Zonder nieuws zijn met Krim Ken je deze al trouwens? Nee Hij is echt goed, deze is echt goed Edwin Eifers Als het land in crisis leeft Staan we altijd zij aan zij Als de natie schudt en beeft Is de redding vaak dichtbij We zijn trots op wie we zijn we staan sterk bij tegenwind. En deze krijgen ons niet klein, want een Hollander overwint. Dan zijn daar die Als je het nou over een EK-nummer hebt hè, Toby. Dan is dit. Dit is nou echt een mooi nummer, vind ik. Ja, nou, ik vind het zo redelijk. Ik vind het, ja, jammer dat Johan en Wilfred mee zingen, maar... Voor de rest is het. Dat echt vind ik jij zo grappig. <laughs> dat, dat, dat, oh, oh, oh. Ja. dat is echt heel goed. Maar dat zijn ze namelijk nou niet? Maar ja, we hebben uh, een, een uitzending met grootheden vandaag. we hadden net Frank de Boer aan de telefoon. Nou, we, ik. Jij ja, dan? Ja, oké. Okay. Ja, maar ik ben er toch wel een beetje jaloers op. Ja, ja, ja dat weet ik. Maar, da daarom zet je ook mijn microfoon uit, hè? Nou, toen ik ja. zij wel klaar wilde worden. Maar. Er is nog een grote, hè? Er, er is nu een aanvoerder van het Nederlands elftal. De heer Van Bommel uit Eindhoven. Ja. Zullen we hem bellen? We gaan hem bellen. Oké. Okay. Maak jij het even vol, dan ga ik even naar de telefoon. Is goed, ga jij even naar de, la, de la, telefoon. La la la la la la. Ik loop nu naar de telefoon. Ja, hij loopt nu oh, naar de telefoon. De telefoon is zo ver weg. Jesus. Oh, Ongelooflijk. Oh. Moet je er nog een muntje in gooien, Krim? Wat is Je bent je muntje vergeten om erin te gooien. Ja. Moet je weer helemaal teruglopen? Ik heb even gerend. Oh, sorry. Doei. Doei. Nee, uh, ja, ik wil het ondertussen wel heel eventjes hebben over, uh, over Zandvoort. Wat het er nu is. Want wij zitten nu tegenover Zandvoort culinair. Krim? Ja. Karin? Ja, <laughs> ja of er... voor jou in te houden. He? Ja, dat is zover. Oh, ik ga weer terug. Oh, meteen van. Nee, <laughs> <laughs> nee maar kriem is al de hele de de uitzending een beetje. Ja, een beetje, ja. Een beetje zenuwachtig. Een beetje. Ja, een beetje niet, uh, niet helemaal in je vel. He? Dat komt natuurlijk te, uh, door bellen. al dat eten. kan. Over. Mark van Bommel, Maar Ik vind het niet lekker ruiken, dat kun je. Ik ben net doorheen gelopen. Oh, dat is spannend, hè, Mark? Of je opneemt, of je opneemt. Oh. Goedenavond, met Toos Hallo, we zijn op zoek naar meneer M of mevrouw M van Bommel. Ja. Spreek ik daarmee? Ja. Oké. Okay. Um, ja, bent u de moeder van Mark van Bommel? Van van Mark van Bommel. Wij hebben Mark van Bommel op gezocht een telefoongids en kammen op, op dit nummer uit. Nou, ik heb geen Sony Market, hoor. U heeft geen Sony Market? Nee. We, weet u wel wie Mark van Bommel is? <laughs> ik zou het niet weten. Kijkt u wel eens voetbal? <laughs> oh, ja. Dat is onze aanvoerder. Voor het Nederlands elftal. Oh. Gaat u het EK kijken? Ik weet het niet. <laughs> u bent er niet zo van. Wat zeg je? U bent er niet zo van? Nee, kan, ja, misschien op de tv wel eventjes, ja, dat doen we wel, maar uh, ja wel. Wat denkt u, gaan we het EK winnen? Ik hoop voor jullie van wel. <laughs> ja, wij hopen het ook heel erg. <laughs> um, als u Mark ziet, want u, komt, u, u bent voor PSV of, of ook gewoon niet? Ja, mijn man dit is een PSV supporter. Is uw man er toevallig? Ja, die is hier. Zou ik hem heel even aan de telefoon mogen hebben? Oh, nu krijgen we Mark, of niet? Nee, hij komt niet. Oh, Hij he. komt niet. Beetje verlegen. Nee, hij is niet zo verlegen, hoor, met een man. Nee. <laughs> helemaal niet. Een prater. Hè? Eh? Een echte prater. Ja. Um, mag ik u nog één ding vragen? Wie ben jij? Wie ben jij, Toby? Ja, ah, dat is Toby. Vraag ik. Dat, dat is Toby. En, en ik ben Karim. Hij is van Radio Zandvoort. Oké. Okay. Mag ik nog één ding vragen? Wat is uw favoriete... Uh, N nummer gewoon Uw favoriete liedje Oh, dat weet ik zo 1, 2, 3 Heeft u niet zo'n liedje dat, dat u denkt van Als ik dat nou hoor op de radio, dan word ik vrolijk <laughs> Oh, dat kan van alles zijn, hè Oké, okay, dus u heeft niet echt, zeg maar, één liedje Ik het niet weten, zo 1, 2, 3 Oké okay. Oh, Goeie bedanken, en uh, als u Mark ziet in Eindhoven, want hij komt naartoe, uh, doe hem even de groeten van ons en uh, Dat zal ik doen hoor. Top. En nou wordt dan naar mijn programma kijken, hè? Ja, gaat u naar... Welk programma kijkt u eigenlijk? Ik kijk naar een Belgisch programma. Ah, oké. Okay. Altijd leuk. Oké. Okay. Oké, okay, goedendag dan. Dag. Dag. Oh, dat was dus de moeder van Mark van België. Nou, ze... ze spreekt je nog eens wat mensen. mij zeg. En, en nu gaat dan ze dan weer verder programma. met Anton in Gert te kijken. <laughs> Plop. Ik heb butterplop. Ik heb butterplop Ja, nee. Dat was er al Zo'n K3 voor de draaien. Oja, oh, ja, lele. Ja, zoiets. Nee, dat is lullig voor mevrouw Van Bommel. Um, ja, jeetje. De Moeder van Mark Van Bommel. Zomer in de uitzending. Uh, er is wel echt een nummertje op dit moment waarvan. Volgens, ik... mij, volgens mij zit die vrouw nu voor de tv. En die denkt. Wat is mij nou net overkomen? En uh, mijn zegt... <laughs> ik... je belt de Radio Zandvoort. En ik krijg de meest rare vragen. Ja! En dan hangen ze weer op. Ja, dat is zeker. Vandaag was deze mevrouw ook wel wat aan de, aan de oude kant. Volgens mij ook, ja. Maar het was wel leuk, ze deed het goed. Ja, ze deed het leuk mee. En de man heeft ook een uh, vlotte bal, hoorden wij. Ja. Gaan we luisteren. Naar in ieder geval leuker dan die van de vorige keer. Ja. Ik ken dit nummer al, trouwens. Whistle. Ik ken hem. De stemming is perfect in dit stadion. Eerst nog even een EK-dingetje. En, dan, komt, en dan, dan sta je op de middenstip en dan de scheidsrechter heeft hem in zijn hand. En dan blaast hij erop de whistle. Wat een prachtentje. Wauw. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real soon. You're like girls to so give love to girls and stroke your little ego I bet you I'm guilty of your honor That's just how we live in my genre When in the hell, I'm paid to road wider There's only one floor and one rider I'm a damn shame, order more champagne full of damn hamstring, tryna put it on ya Let your lips spin back around, call Slow it down, baby, take a look, look My whistle, baby, whistle, baby, let me know Girl, I'm gonna show you how to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 Even lekker aan mijn fluitje zitten. Voor wij naar het wissel hier op Radio 7M. <laughs> <laughs> <laughs> het gezicht van Toby. Jammer dat de camera's niet aanstaan. Ja? Ben je klaar? Wacht, ik moet er even hier van bij komen <laughs> <laughs> Dat jij oh. dit zegt. Oh, op de radio. Live. Oh. Het kan er niet meer uit worden geknipt. Nee. Wat Inderdaad. Erg nou. Wat erg nou. Maar ja, jij wil dit doen hè. Een hele goede avond en welkom bij RTL Nieuws. van vrijdag 1 juni. Ja, we hebben weer een heel gek gek gek nieuwsfeitje voor je klaar ligt. En dat is dat een hulkfan zich heeft beschilderd met onafwasbare verf. Je bent dus permanent groen, deze man. Hij woont in Brazilië en past dus wel bij het land. Omdat groen en Brazilië dat ligt de Hulk besloot zich ook groen te verven, daar, omdat zijn superheld natuurlijk ook groen is. hij heeft niet zoveel, <lacht> <lacht> hij heeft niet zoveel spieren als de, super, als de superheld, maar ja, nu wel hetzelfde kleurtje. Even wat leuke nieuwsgrappjes erover. Ja, wil je ja, een reetje? Ja. Hij wil zo graag op de, op de Hulk lijken Hij zal groen van jou zien. <lacht> Deze man loopt geen groentje, maar een, of geen blauwtje, maar een groentje. Weet je welke provincie, woont? Welke provincie die woont? Nee. Groeningen. <lacht> Hij wilde gaan studeren, maar ze kregen hem niet tot groent. <lacht> ja, dat is wel weer genoeg. Dat is wel weer genoeg. <lacht> Mensen haken af nu. Maar, dit nieuws is echt voor uh, groentjes. Groentjes, groen, snap je. Nee, ik snap hem, ik snap hem, ik snap hem. Oh ja, Stein die wil zich trouwens ook gaan blauw gaan verven. Naar zijn grote held, de Smirve. Zullen we maar weer gewoon muziek gaan luisteren? Ik heb nog één ding, weet je waar je deze man heel erg van houdt? Nee. Van groenten. Oh. Oké, okay, we gaan luisteren naar Goldplay met Viva la Vida. Nee, één keer. Eén keer is genoeg, jongens. Ja! Ja! Het ja. ja, is so fout! <laughs> <de genies>, <laughs> Van La Vida van Goldplay en het blijft ook een goed nummer, hè? Ja. Tijdloos. Ja, tijdloos. Timeless. Timeless. An evergreen. Zullen we nog een nieuwtje doen? Ja. Op. Maak het wel over, hè Toby met het kwart voor zevenersonaal op radio. Cfm. Een zeer goede avond. <laughs> ja, een voor te zware koeien. Het is nu ook mogelijk voor te zware of dikke koeien om een zwangerschapsgym te volgen. Het NOS nieuws van kwart voor zeven. De koeien lopen tot en met september iedere dag 5 kilometer. Zo blijft de koeien in conditie en houden ze hun gewicht op pijl. Tot nu een paar nieuwsgrappen. Yvonne Jasper was de eerste deelnemer hiervan. Het is toch niet gelukt om die dikke koe te laten afvallen. Lieve oude koeien in de slotwater Je hebt nu ook, gras, light <laughs> Wat lopen de koeien? <laughs> <laughs> Ik weet nog wel, ehm Die olympische zwem die, <laughs> die olympische zwemdiscipline, ken je die? Nee Koeien Koeien, koeien Ja Ja Dan loop je te melken <laughs> Kom nou Nou eigenlijk zou jij ook weer een keer vijf kilometer mogen lopen Kijk die vind ik dan weer heel erg leuk Ja Nee Ja was dat? dat, dat? Ja Nee, nee. Nee, dan weten we dat ook weer. Dan gaan we gewoon uh, door met het programma, He? Als jij dit soort grappen leuk vindt, dan je er op gaan we gewoon op opgaan, joh. Weet je, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. En daarom gaan we nu luisteren naar B.o.B. en zo met so good. En uh, we, halen, we halen geen oude puur uit de schoot, uh, Dit is toch goed? Noor niet.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 From Norway to Egypt hey. I'm to the point like the pyramids of diesel Tell to the left like the tower out in Pisa Please. I'm feeling single, baby, I could use a feature hey. Swagger like Caesar, hey. I'll get you a visa hey. We can go to Italy and maybe see the Coliseum yeah. I'll be the DaVinci if you be my Mona Lisa and I smile yeah. so pack your bags real good, baby Cause you'll be gone for a while yeah. Yeah. Ja, ja, zo so goed, heerlijk. je eens dit zegt. Hij is zo goed. Ja, het is zo goed dat je denkt van, slecht, kan niet. Nee, dat je denkt van, uh... nee. het is. Vaal. Vaal. Het is eigenlijk meer van. Uh... Ja, waar staat hij nou? Die staat hier. Die staat hier. Die staat hier. Ja, zo'n zo goede hebben wij nog nooit gehad. Zo'n goede hebben wij goede. nog niet gehad. Ja. We zijn nu naar Radio 538 met Jeroen nieuwhuizen, um, toch zo nou we doen? zijn nee zullen we nog niet. nog twee doen nog twee twee eh uh... eentje van Johan en, en Johan ja, ja. En, en die gast met dat gel en haar um, want die hebben nog ja deze Nederland voetballand en daarom nog van de Gijp die gaan, gaan we zo meteen op het laten ja maar eerst deze Nederland voetballand Benny Joning Johan Derksen veel te geneden Toby waar hoor je het thank waar je dit hoort het nummer Wacht maar. Hier op Radio ZFM, 106.9 FM maar, Wacht maar, je verpest het weer Kan jij nou werkelijk helemaal niet? Nee Het is toch ongelooflijk? Nee, ik verstond je niet Misschien deed je Frank de Boer stem weer Misschien door. moet je even luisteren Oké Oren open! Ja Oké, hoor je me? Ja Echt? Ja Goed? Ja, ja. Niet? Een beetje? Oké okay. We gaan nu luisteren naar Benny Jolink, Johan Derksen met Nederland voerland. Hier leuk. op ZFM te snel. Timing Toby. Het gaat allemaal over timing in dit vak. Ja, ja maar okay. jouw timing is te langzaam. Rustig. Nee. Het moet te snel zijn. Nee, met, moeten... met, met Twitter, met Facebook en zo. We kunnen niet meer op jouw tempo. <laughs> het is niet meer zo als vroeger. <laughs> het is niet meer zo als vroeger, Karim. Wacht nou even. Karim, het is niet meer zo als vroeger. Overnieuw. Nog één keer. Oké, okay. dan okay, doen we het voor de laatste keer. Ja, pak die concentratie even. Ja. Denk even aan het heel ergs. Aan Wilfried of ofzo. Dat is heel erg. Ja. Oké. Okay. Dan hoor je hem nu hier rechtstreeks op radio. CFM, Wilfred Gené, Johan Dirkse en Benny Allo met Nederland voetballand. Hierop. ZFM. 16. Nederland. Dat is weer te laat. <laughs> nee, nou, dit is. Dit, dit is. Maar jij zei, hoor het hem hier op ZFM. Kijk, je bent Dat zei je al. Ja. En toen vroeg jij het nog een keer aan mij. Nog één keer. Oh, die zit hier al een jaar, hè? Anderhalf jaar, bijna Anderhalf twee. jaar. Veel veel Johan Derks en Benny Ollong met Nederland Voetballand. Hier op ZFM 106.9 De Nederlandse leeuw is groot en overal bekend De hele wereld respecteert Oranje Onze tegenstanders zijn in nood met Holland als concurrent Ook Fransen, Duitsers, Britten en zelfs Spanje. Onze jongens zijn al jaren wereldtop. Dus Oranje witte te beker. Zijn snel en onbevreesd. Ze willen maar één ding, dat is victorie. Als Oranje echt op schot is, wordt het een mega voetbalfeest voor volk en vaderland en Hollands glorie. Het legioen draagt ook een steentje bij. I'm yeah. Ik ben niet! dingen doen. je toch? Wat? Ja, is Het uh, uh, is iets heel moois vind ik. Wat vind jij nou van ons volkslied? <laughs> ik, vind het, ik vind het niet echt. Echt een mooi volkslied. Jij wel dan? Ik vind het het mooiste volkslied dat er bestaat. En daarom. Gaan we er vlak Ik vind het toch echt mooi. Maar nee, ik vind een... hem niet zo mooi. Deze is misschien wel mooi. Dit was een hele rare versie. De <laughs> stemming is perfect in dit stadion. Is, een nemen... is dit wat een raar? Versie is dit ook, zeg. Ja. <laughs> heel even, heel een nog. Misschien is deze wat mooier. Deze is mooier. Van naast samen ben ik van Duitse bloed. Mijn vaderlandver. Trouwen, blijf ik tot in de. En dat door. hele stadion, de klap. Helemaal oranje. En, en de spelers die opkomen. Bert van Marwijk met zijn mannen. Hand op de borst. Even luisteren. Luisteren naar het volgende En dan gebeurt het echte. We staan in die finale tegen Spanje. En in de 89ste minuut scoort Nederlands op stuits. En we juichen allemaal, want. Nederland wint het EK. Oekraïne En Polen. Nederland is helemaal de bomb. Oranje Echt, wow ja. Nou, de tranen staan in mijn ogen, Karin. Ja. Ik hou het even niet meer droog Maar goed, er is nog één liedje Het liedje, dat derde liedjes vind ik en het is Dat van is van de de Grijpvogel Vrijvogel. Ja, Grijp die Cup. Grijp die cup. <laughs> Want, van René van de Grijp dus, hè? Ja. Je hebt een poppetje, de grijpvogel. Ik zeg toch over, tot over twee weken, jij bent de volgende keer. Ik ben de volgende week in mijn, nou, misschien heb ik, neem ik iemand mee. Ja, ik j ben aan Chris dus uh, tot wij. over twee weken lekker rustig. En voor mij tot over een week en een heel fijn ja. weekend. Hier, hier, hier. Daar trek ik me geen reet van aan. Hoi omer, nog drie bier. <laughs> Duitsers blijven al gaan. En daar is onze borst. Moer geen iets naar huis. Hoi omer, we hebben dorst. Hai <laughs> hey, omer, we hebben dorst. Nou ja, gaat niet de boadie. Ga ja. niet de paardiet de vee. Ga niet Want we worden papillon. Godsamme, wat een goed liedje. Ja, klinkt lekker, hè. Engeland is er weer bij. Dat duurt nooit lang, helaas.